Ik ben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 Minister Leurs presenteert waarschijnlijk over een maand zijn uitgewerkte plannen. Staatssecretaris Bleker verwacht dat Rusland het importverbod op Nederlandse groenten volgende week opheft. Hij heeft daarover in Moskou overlegd. De komende dagen gaan Russische en Nederlandse deskundigen afspraken maken over een methode om de groenten te testen op de E. Als die technische zaken geregeld zijn, kunnen de eerste Nederlandse komkommers en andere groenten volgende week weer naar Rusland worden vervoerd. Een jongerener die gistermiddag bij een aanrijding in Friesland zwaar gewond raakte is geïdentificeerd. Het is een 51-jarige man uit Leeuwarden. Hij had geen papieren bij zich en was zo zwaar gewond dat hij niet aanspreekbaar was. De politie riep de hulp van het publiek in om uit te vinden wie hij is. Onder andere de werkgever van de man reageerde. De Leeuwarder ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de Belgische badplaats Oost-Duimkerker zijn bij een ongeluk met een tram verschillende mensen gewond geraakt. De kusttram botste tegen de arm van een hoogwerker die werkzaamheden aan de bovenleiding uitvoerde. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De trambestuurder die een tijd bekneld zat ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Verder liggen er nog drie gewonden in het ziekenhuis, onder wie twee schoolkinderen uit Luik. Het weer... Vanavond is het droog, morgen is het vrij zonnig en rond de 18 graden. Vrijdag is de kans op regen en onweersbuien groot. Het is dan een graad of 19. Dit was het... E Dit is René Passet van de ANB. In de Randstad staan nog files op de A4, Amsterdam-Den Haag, bij Soeteroude Rijn-Dijk 3 kilometer, en op de A12 Utrecht-Arnhem. Er staat bij knopend gouden 3 kilometer aan een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte garage waar ze nog met denken. meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor renovaties in en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende fieldservice. TZ voor autoschaves en APK-kleuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort wordt vertrouwen specialist voor Zandvoort engeving. Grote bedrijf ook gewoon op zaterdag In Circus Sandvoort, ben jij de artiest? <totstuken> snelheid, en behendigheid Op de nieuwste spelletjes en kermisattracties en zie, je, zie.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 I'm Toe close van Alex Claire. Vandaag uh, Flex Radio met in de studio Bruce Lancaster. Bruce Lancaster die speelt golf en niet onverdienstelijk moet ik zeggen, helemaal niet. Um, Bruce, vertel eens even wat over jezelf. Nou, ik ben Bruce Lancaster, ik ben 14 jaar, woon in Zandvoort. Mijn hobby is dus golf en ik probeer later echt mijn geld er ook mee te gaan verdienen. Je geld er mee te verdienen, maar dat betekent dat je heel erg veel traint. Ja klopt, ik probeer gewoon elke dag trainen. En op woensdag uh, sportschool. Omdat je ook uh, lichamelijk gewoon goed uh, in conditie moet zijn. Oké, okay, maar hoeveel overkeer train je per, per week bijvoorbeeld? Hoe, hoe nou, vaak hoeveel uur zeg maar? Ik probeer 30 uur per week te trainen. 30 uur per week? En gaat dat ja. met je huiswerk en met je school? Nou, soms wel, soms niet. Want uh, vooral wedstrijden ook beginnen donderdag, vrijdag, en dan zaterdag en zondag. Okay. Dat betekent dat je al twee dagen van tevoren soms weer aanwezig moet zijn. Ja, dan moet je wel vrij krijgen. Maar dat mag ook in jouw geval of niet? Ja, soms moet, ja. Als het een hele belangrijke wedstrijd is, ja. dan laat de school je gaan. Maar nou, als je nou bijvoorbeeld een wedstrijd hebt, uh, gewoon alleen maar om te trainen en zo, dan krijg je waarschijnlijk nee, geen vrij. Je, uh, geen vrij. Maar sta je er goed voor op school? Nou, ik sta redelijk. Redelijk? Ja. Dus je krijgt niet zo heel erg makkelijk vrij. Nee. Oké, ah, oké. Okay, okay. Nou ja, misschien uh, wellicht uh, als je iets minder traint. Maar ja, dat kan natuurlijk niet van je vragen. Want je wil... Je wil, wil je een proef worden? Of je zei er net, nee, ik wil niet een proef worden. Maar ik wil toerboven worden. Wat ja. is het verschil tussen een profbover nou, en een toer? een die uh, geeft gewoon lessen mensen. Ja. En een toerspeler die uh, zit hem op een toer. Ga je elke week... Speel je nog elke om de twee weken. Speel je ergens anders een wedstrijd. En zo verdien je geld. Oké, okay, maar ik dacht dat Tyler Woods ook een professional golfer was. Ja, hij is een toerspeler. Oh, dat ja. heet een toerspeler. Dus ja. uh, al die mensen die op de baan spelen en geld verdienen met wedstrijden, dat ja. zijn toerspelers, geen professionals. Ja. En de mensen die wedstrijden, les geven, dat zijn professionals. Ja. Dus ja. je bent heel dom als ik aan jou vraag, eigenlijk wil je prof worden. Dan zeg je, nee, helemaal niet. Ik wil toerplayer worden. Ja, klopt. Oké. Okay. Wanneer ben je begonnen met golven? Ongeveer drie jaar geleden. Drie jaar geleden pas? Ja. Oh, Oké. Okay. En, en kan je dan zo snel zo goed worden? Want welke handicap heb jij? Ik zit nu op vijf. Vijf. En leg even uit aan de week, dus ook aan mij. Wat houdt het in als je handicap vijf hebt? Nou, je begint met uh, handicap 36. En hoe minder slaag je, en doet over 18 holes. Ja. Dan ga je naar beneden met je handicap en als je met gemiddelde scoren rond de 80, uh, 79 is, heb je ongeveer ik. Oké, okay, dan mag je dus ja, vijf slagen meer over de baan doen dan ja, dat, voor de baan staat. Ja, dat is dus verschillend per baan hoe moeilijk het is en wat voor weeromstandigheden het zijn. Als er veel wind en regen staat, krijg je meer slagen, zeg maar mee. Ja. Dus meer slagen om boven de baan te spelen. Oké. Okay. Als het gewoon mooi zonnig, windstil is. Wacht even, dus als het, als het regent en het, en het waait en je, hebt, ja. uh, je speelt uh, de eerste rol en uh, de eerste rol heeft par 5, wat mag je dan doen? Dat ja, is altijd wel verschillend zeg maar, hoe moeilijk de rol is. Okay. En dat wordt dan bepaald door, door de NGF. Uh, bij de wedstrijdleiding zelf, bij die wedstrijd wordt het dan bepaald hoeveel slaag je er eventueel meer over mag doen? Ja. Oh, oké. Okay. En wat is jouw... Vertel eens, een, een, een, heb je wel eens een holy man geslagen, bijvoorbeeld? Nee, nog nooit. Hé, hey, jammer. En ook niet in een wedstrijd, anders krijg je een hele mooie autokanaal toch? Ja, dat is echt als je hem echt tot dat als wil als dan krijg je het maar. En op het niveau je, kan je een scooter winnen en dat soort dingen. Nou ja, al die verkeerd natuurlijk. Ja, toch? Ja. Maar als je een auto wint, dan geef je hem natuurlijk aan je vader en moeder. Of aan je zus? Nee, ik hou hem gewoon lekker zelf. Oké, okay. oké. Okay, we gaan er heel even uit voor een, een lekkere plaat. En de plaat is van MUZIEK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 Let's stars we're not How I hurt her? I'm all so She's so beautiful and I tell her every day Yeah I know, I know When I come from her, sure she won't believe me And it's so, it's so. Said she don't see what I see Every time she asks me, I'm okay I say And I see you So beautiful And I tell you every day Oh, you know, you know, you know I'll never ask you to change If have, it's what you said before Then you'll stay the same So then I'll never ask you if you look like or care No! You're amazing. amazing Just love Dat was Bruno Mars met Just The Way You Are, Lekker nummer. Uh, we gaan door met uh, Bruce Lancaster, die hier in de studio is, golf, die golft. Die wil player worden. En uh, uh, hij heeft uitgelegd dat tour player is dus professional golfer. Maar dan niet geld verdienen door les te geven, maar om wedstrijden te doen. Kom uh, luister eens. Jouw ouders die hebben een, uh, een golfbaan hè? hier in Zandvoort. Ja, klopt. Open Golf Zandvoort. Ja. En daar speel je natuurlijk voor nee ik ben uh, vorig jaar speelde mijn eerste wedstrijd door ja. het Rijksjeugd open ja en uh, ze vonden ze uh, ik viel op in het veld de spelersveld, en uh, ze vonden dat ik goed aan het spelen was toen als uh, op kadermopen was ik daar aan het kijken je ja. werd benaderd door het bestuur daar Wacht, in ons aan het kijken of was je aan het spelen nee Open zat ik te kijken oké okay. maar je, je had daar al je, je had jezelf in de kijker gespeeld op de baan al een keer of zo ja nee, de wedstrijd zeg maar, was gewoon Noordwijk, Noordwijk nee. zeg. Ja. en toen kwam ik uh, een paar weken later op de KMO op de camera. ja toen kwam ik uh, het bestuurder vandaag tegen van de Noordwijkse, ja. en die vroeg of ik lid wil worden op een club oh en toen zei ja dat is goed maar dan wil ik niet betalen ja oh. nou, zeg maar, om daar zeg maar, uh, lid te kunnen worden moet je door een ballotage commissie en dat soort mensen een ballotage commissie? wel dus je moet ook voorgesteld worden door andere leden? Ja, en, en zeg maar een paar mensen kennen die daar ook lid zijn, die dan garant voor jou staan. Garant voor, garant voor wat? Dat je goed speelt of je gedrag? Gedrag. Oeh, en toen kwam je er doorheen? Ja, dat wel. O, je hebt je netjes gedragen Ja. Kijk aan, kijk aan. Hey, maar dat vinden je ouders waarschijnlijk heel erg leuk. Oh, jammer, of vinden ze dat juist leuk dat je weg bent of dat je nu beter gaat spelen bij Noordwijk? zelf. Nou, ik denk dat mijn ouders wel gewoon trots op zijn dat ik daar zo maar, lid ben. Ja. Dan kom je daar zomaar lid. Als uh, koninklijk huis ook lid. Zo. Ja, dus. Uh... dus je kan willem Alexander bellen en vragen: of, God, heb jij zin om uh... ja, Hij staat wel in de lijst, maar het nummer staat er niet bij. Hé, hey, wat vervelend, raar, zeg. Ja. Geen, maar ik, ik kan me voorstellen dat als je op de Open wolf Zandvoort niet het woog, ja. dat je dan op elke baan van de wereld kan spelen, want dat is niet echt een makkelijke baan, hè? Ja, dat klopt echt je moet daar gewoon echt heel strak spelen ze naar de vlag ja. anders uh, wordt echt heel moeilijk om een goede score neer te zetten ja, je moet maar um, je zei je zei net van uh, nou ik moet 30 uur trainen mm -hmm. vind, vind ik een hele hoop. vind ik echt een hele hoop toen je, je huiswerk moet maken ja. heb je nog tijd voor sociale dingen bedoel, uh, ga je wel eens uit of heb je een vriendinnetje of uh, ja ik ga heel soms ga ik gewoon uit met een paar vrienden maar ja. ja, ik geef zorgen dat het gewoon niet al te laat wordt ja, je moet toch weer volgende dag gewoon door met trainen mm -hmm. en ik heb ook vriendinnen. Ja, dan zit je dus inderdaad van s ochtends vroeg tot s'avonds laat zit je helemaal vol ja een beetje minder en wanneer denk je dat, dat je kan gaan toeren? al? Oh. met wedstrijden gewoon we door Europa en dat soort dingen ja? nou ik denk dat ik zomaar op elk niveau zijn er wel bepaalde wedstrijden op mijn niveau zijn er ook al wedstrijden Engeland, Schotland, Italië, Spanje en daar speel, daar speel je ook al mee? Ja, soms. Ik probeer uh, nog wel te kunnen kwalificeren voor bepaalde wedstrijden. Ja, en hoe doe je dat? Kwalificeren? Wat moet je dan doen? Ja, je moet gewoon bepaalde scores neerzetten. Oké, okay, dat doe je op de noordwijze? Je traint daar dus elke keer en je probeert dus ook je handicap te verbeteren. Ja. Dus van 5 naar 4 te gaan en dan loopt er iemand met je mee en, en dan, dan heb je goed gespeeld. en, ja, en dan, dan uh, lever je hem samen in. Ja? Dan wordt hij bewerkt en dan uh, ga je naar beneden met je handicap. Oké, okay, en, en, en als jij je inschrijft, ik, ik kan me voorstellen dat, dat niet iedereen zich in kan schrijven voor nee. een wedstrijd. Moet je dan minimaal handicap zoveel hebben? Ja, daar wordt naar, eerst naar gekeken. Je kan je wel inschrijven. Maar als je, als je een te uh, hoge handicap hebt, wordt er nog niet eens naar gekeken. Het worden gewoon echt de beste spelers die spelen. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Als jij nu handicap 5 hebt en je bent onder de 14 of onder de 15, ehm... Um, die wedstrijden die jij gaat doen de, de, ja. door Europa heen. Zijn ja. dat allemaal wedstrijden voor onder de 15 of speel je ook wel eens onder de 18? Of? Ja, je zijn allemaal verschillende leeftijdscategorieën. Mm -hmm. Nee, zo'n buitenlandse wedstrijden die je dan speelt, zijn uh, onder 16 of 15. En wat voor maximale handicap mag je dan hebben? Dan moet je onder de. voor onder 16. Ja? Moet je onder handicap 5 zitten. Oh, zo. Ja, en als je. Als je 14 bent, moet je onder handicap 7 zitten, vooraan dat we dat zouden mee te kunnen Oké, okay, en, en wanneer word jij 16? Ik word uh, 15 over, oh. de volgende maand. Oké, okay, dus je hebt nog een jaar en iets om je om handicap onder de dus naar ja. hier te krijgen? Ja. Of je wil daarvoor al? Uh... Ja, ik probeer natuurlijk daarvoor al gewoon uh, verlaag mogelijk te kunnen komen. Oké. Okay. En heb je, al, uh, heb je al sponsors? Want al die jongens die, jonge die bijvoorbeeld Dennis van der Laarde, sponsors. Heb jij ja. dan ook al sponsors? Nou, ik zit dan zomaar in Noordwijk, de jeugdteam daar. Ja? Hm? En dat wordt dan gesponsord door Sony, Tommy Hilfing en Euronext. Oké, okay, dus jij moet uh, Tommy Hilfing dragen? Ja, de golfbal moet ik hem claimen. Met, uh, alleen als je golft? Ja. En als je traint? Ja. Want jij hebt nu een heel andere shirt aan. Okay. Okay. Ja, klopt. Ja, oké. dan begrijpen we elkaar. We gaan even een stukje muziek draaien van Alexis Jordan, Happiness. I sent for the God, I'm a time to fly around I never shouldn't let All make me oh, peace, see Quick, quick, quick! Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss a beat. See what you're bringing me, boy. It's priceless. I gotta be out of my mind. I just it. I know I got your business See what you're bringing me, boy Wiceless I gotta be out of my mind, I could try Things that you can give to me I can feel it when you're holding me close You're like one of the windows. I know I'm going under I'm seeing that I'm ready for this And you're so full for me You're my your choice You're making my say We zitten in de studio met Bruce Lancaster, die Tour Wolver gaat worden en die op de Noordwijkse golf en van de open golf de Zandvoort afkomt van Major en Pablo Lancaster. En uh, we zijn in gesprek met hem, want hij uh, golft al vier jaar, drie jaar en hij wil op zijn zestiende handicap vier, vier hebben en hij heeft nu een handicap vijf, dus hij heeft er nog een jaar voor. Ko Boos, we hadden het er net over dat je dus inderdaad heel weinig tijd hebt voor sociale dingen, want je bent 30 uur bezig met trainen, je bent mm -hmm. juist ook bezig, en je hebt een vriendinnetje en je gaat met je vriendjes uit en zo. Doe jij nog andere sporten daarbuiten of ben je echt alleen nog maar met bezig? Ja, ik ben echt alleen maar gefocust gewoon golf. En vind je andere sporten nog wel leuk of heb je daar gewoon echt, echt, echt geen tijd meer voor? Ja, ik vind het wel gewoon leuk zijn we om gewoon met een paar vrienden gewoon s'avonds en gewoon balletje trappen ofzo, maar tijd zo is er niet echt voor. Maar mag jij ook bepaalde sporten niet meer doen dan je behoeft? Je nou, ja, je mag het altijd wel gewoon doen, maar je moet wel gewoon voorzichtig blijven omgaan met je lichaam. Zodat je ja. geen massuele sloot kan oplopen. Nee, oké, okay, maar het is niet zo dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, niet mag tennissen omdat je dan een verkeerde slag krijgt of uh, mag als kosje of nee. dat soort dingen het is niet zo dat je. oké okay. en wat is nou wat, wat is het allerraarste wat je wel eens hebt meegemaakt op een golfbaan of of onder de training of met een trainer of dat je een keer verkeerde clubs bij je had of uh, nee nou ik uh, had vorige, uh, vorige week had ik een uh, heren ja en uh, was de laatste dag en heren van nederland ja ja en ja, het kampioenschap ja, ja oké okay. En dat was de laatste dag, en ik wilde mijn spullen in de auto leggen. En uh, ik had de oudsloots ook in de auto gelegd, in ik deed mijn golf dus in de auto. Ik moest helemaal vergeten dat de golf, dat uh, de oudsloots nog in de auto lagen. Toen deed ik de deur dicht, toen zat de auto op slot, met de oudsleutels oh. in de auto. Oké. En ik moest de laatste dag met de andere clubs spelen. Oeh, is oh, dus niemand dat er geseer besloten is? Niemand wil je ja, auto overstijgen. Ik moest de ANWB tot die werd opengemaakt. Oeh, en dat, dat, is niet, dat is niet prettig, ja. kan ik me voorstellen. Dat... hoe doe je dat dan, als je dan verkeerde clubs bij je hebt? Nou, er is uh, niks aan het te... doen. Ja. Je moet gewoon doorzoeken. Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat uh, bijvoorbeeld... Waar haal je dan een andere set clubs vandaan? Nou, toevallig had mijn vader ook zijn clubs mee, dus... gingen we met die van hem spelen. En hoe het ben je geworden vandaag? Uh, die dag, dat weet ik niet precies zeggen. Maar lag het aan de clubs of viel het, viel het wel mee? Heb je wel vaker met je vaders clubs gespeeld? Nee, ik heb niet echt met, ik heb niet echt met zijn clubs vaker gespeeld of zo, ja, af en toe een bouwtje of zo, maar... Ik je rest echt niet. je, en wat doe je dan om je te concentreren? Want ik kan me voorstellen dat je redelijk in paniek raakt als je je eigen clubs niet hebt. Nee, ik was wel gewoon heel ontspannen. Ik uh, dacht, ja, ik kan er niks aan doen, dus je moet wel gewoon doorgaan. Ja? En Doe je dan bepaalde oefeningen om rust te krijgen? Ik kan me voorstellen als je, dan, uh, dat je boos wordt en uh, jezelf voor je kop slaat natuurlijk, want stom, stom, stom. Ja, dat is... Maar dan sla je dus vol, volgens mij ook heel verkeerd af. Nee, ik ging gewoon echt heel relaxed gewoon de wedstrijd in. En zonder verwachtingen. Oh. Als je toch met iets, wat zeg maar, je, je niet bent gewend, bij ben een wedstrijd in. Dus ja, je kan niet echt veel gaan verwachten. Ja, en als je dan zeg maar, gewoon een goede, een redelijke ronde maakt... Dan valt het ja, alles mee? dan valt het wel mee. Oh, wat goed, hè? He. Dus, maar kijk, heb jij bijvoorbeeld ook een coach of niet? Of doe je het anders maar zelf? Nee, ik, uh, we zijn eigenlijk alleen maar bezig met mentale training. Ja? We zijn gewoon hoofd koel houden in uh, bepaalde situaties. En dan krijg je, krijg je van iemand les in mentale training, of ben je ja, dat van, zelf? Ja, van Nederland, dat mijn vader. Oké, okay, dus dat is ook meteen je mentor. Ja. En dat is ook heel prettig om dan, die, als, je, als je gaat reizen en je moet ergens naartoe wedstrijden doen en zo, dan kan ik me voorstellen dat het heel prettig is om je vader bij je te hebben. Ja, dat was maar als er gewoon iets mis is, dan kunnen we altijd even naar, naar gaan kijken. En jouw vader speelt zelf ook? Ja, hij speelde vroeger ook op de European Tour. Oh. En ja, dat wil ik ook gaan doen dus. Oké, okay, dus hij speelt heel erg goed. Ja. Welke handicap heeft je vader? Hij is uh, 0. Oh, Oké, okay. nul. No. Ja, maar ja. en wat heeft bijvoorbeeld maar even de, de luisteraars uh, Tiger Moods? Wat heeft hij bijvoorbeeld? Nee, die heeft ook nul. Je vader heeft dezelfde handicap als Tiger Hood. Ja, omdat ze maar gewoon uh, toolplayer zijn en dan heb je automatisch eindelijk een nul. Ja, maar als je op een gegeven moment boven de baan gaat spelen, dan vervalt je handicap toch. Dan, dan ga je toch naar één, lijkt mij, of naar twee. Of, of je bent gewoon of ja, dus je bent Ja, dan zit je wel. als je sowieso al constant genoeg bent om gewoon goed te kunnen spelen. Jeetje minder, hè. Oh, nou, mooi is dat. Uh, we gaan luisteren naar muziek van uh, Mr. SexoMind. dat is een nummer en dat heet... Uh, ik weet niet eens hoe het heet, maar het is ontzettend leuk in ieder geval. We dying, boy, can't you see that you've home after me? It's me, so I'll of peace. Don't get so shy, we're doing boy, can't you see home after me? met uh, Bruce Lancaster van uh, de Open Golf Zandvoort die voor de Noordwijkse speelt met handicap 6 uh, nee. en die wil 5 oh ja. zie je, stom, hey, ik maak weer een fout met handicap 5 en wie traint je op de Noordwijkse eigenlijk? nou ik uh, train daar gewoon eigenlijk niet ik heb er wel gewoon zo'n trainer voor het team maar ik train gewoon in Zandvoort maar wie traint je dan? Uh, natural Lancaster vader. Dus je mental coach is Nigel, ja. je trainer is Nigel. Ja. Maar um, speelt Nigel dan ook voor de of hoeft dat niet? Nee, dat hoeft niet. Als ik zeg maar, gewoon presteer voor competitie, Ja. als ik voor een speel. En ik blijf gewoon presteren zeg maar. ik geen bezwaar tegen dat hij me traint. En als jij, ik kan me voorstellen dat je in een team speelt. Dus ja. als jij alleen getraind wordt door je vader, dat, mm -hmm. dat, dat is niet ten... ten favoren van ja. het team of hoe werkt dat dan? Uh, ik heb gewoon een goede band zijn we gewoon met het team we trainen ja. gewoon af en toe, ze trainen gewoon met z'n allen gewoon zonder trainen ofzo spreken gewoon af en gaan gewoon met z'n allen gewoon een dagje trainen oh, oké okay. en ze komen ook wel eens hier trainen? Nee, ik ga altijd gewoon in Noordwijk in Noordwijk en als jij zelf traint, Train je dan hier op de open open zandvoetsproef of ga je dan? Ja, dat is uh, gewoon verschillend als ze gewoon en mooi weer sinds een weekend en dan doe ik liever gewoon in Noordwijk ja. Ik kan daar gewoon heel erg goed trainen. Ja, kan je vader dan zoveel weg? Gewoon naar naartoe rijden? Of, ja? Nee, maar ik, bedoel, ik ik kan me ook voorstellen dat hij hier op de golf moet zijn. Of kan hij altijd wat ja, doen? Uh, ik heb ook een zus, die heeft, dus die kan ook wel rijden. Oh, oké. Okay. Okay. Maar als je moet, als je moet trainen en moet leren, dan ja. moet je vader mee? Nee, ik train gewoon liever gewoon in mezelf. Met jezelf? Ja. Maar ben je dan niet bang dat je je fouten gaat aannemen? Nee, want als je me gewoon iets fiets zeg maar gewoon, dat het goed gaat, kan je dat gewoon vasthouden. Ja, en ja. hoe zie je dat iets goed gaat omdat de bal zo gaat? Nou, jij ja, zeg maar door om zo dicht mogelijk bij de vlag komt. Dan gaat het goed. Oké, okay, dus je hebt niet altijd je vader nodig voor te trainen. Ja. Trainen doe je eigenlijk gewoon meestal gewoon alleen doe ik dan. Ja? gewoon donderdagavond trainen we gewoon met z'n allen. Ja? Daar zijn we bij. En met z'n allen en hoeveel, hoeveel spreken we uh, in zo'n team? Nou, ik uh, zit dan met uh, uh, Koen Schrijven, Dan Baarslag en Mitchell Schorrel. zit dan met vieren en tien. En waar komen die vandaan ook allemaal van de Noordwijkse? Ja, zoals Mitchell, die is ook lid van Noordwijk. Ja? Uh, Bram komt van uh, uh, Houtdrak. Houtdrak, ja. En Koen komt van... Uh, Nee, nee. Ik weet niet waar hij vandaan komt. Maar, maar in ieder geval, iedereen is gevraagd om bij de Noordwijkers ja. te spelen en te trainen. Nee, iedereen traint gewoon, zijn we gewoon hier in Zandvoort. Nou, dus zij is, die zijn dus gevraagd van mijn vader of en met hem willen het gaan trainen. Oké. Okay. En ja. trainen we ze gewoon met z'n allen gewoon super gezellig. En ga je dan ook naar de sportschool met z'n allen of doe je het ook in je eentje? Nee, dat doen we ook gewoon met z'n allen. Oké. Okay. Blijf gewoon echt zo'n goed mogelijk, teambuilding en ja. um, altijd een goede tijden of kunnen we elkaar altijd gewoon bellen en. en, en waar, is, uh, waar ga je dan uh, waar ga je trainen? Naar uh, sport, uh, de sportschool, zeg maar? Hier gewoon in Zandvoort. Hier in Zandvoort, maar dan ja. komen die ja. mensen hier naartoe. Ja. Oh, Oké, okay. dus dat doe, je al, dat doe je al samen. Dat ja. bestaat uit vier man. Ja. En er kunnen altijd wel uh, gewoon mensen bij komen. Oké, okay, je trainen in principe met z'n vieren. En heb ja. je dan ook wedstrijden waar je met z'n vieren moet gaan spelen of niet? Ik uh, niet als team, maar wel gewoon die... één, is maar gewoon één hier voor zich. Ja. We, uh, dit weekend is 1K Junior, dus onder 21. Oké. Okay. Spelen we allemaal, dus dat is uh, wel gezellig. En waar oh, wordt één. dat gespeeld? Uh, ten, in Groningen. Groningen? Ja. Ken je alle banen van Nederland al, zo langzamerhand of niet? Nee, nou, ik ken er nog een heleboel, maar nog niet allemaal. <laughs> Oké, okay. nou we gaan heel even luisteren naar Cape Perry Fireworks. Drifting through the wind Wanting to start again Do you ever feel It's so paper thin Like a house of cards, one blows and caving in Do you ever feel Already buried deep Six feet on the screens And no one seems to hear a thing Do you know that There's a chance for you. Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like a fire. You're always the space, you're original cannot be the space, if you only knew What the future holds, after a hurricane comes to rainbow, baby Uitvoering, Kings of Union, Use Somebody. Die is uh, gekoppeld door Ben Somers. Daar is hij heel bekend mee geworden. Maar ik vind het toch een iets beter nummer dan Ben Somers. Maar goed, uh, we hebben in de studio Bruce Lancaster... ...die uh, heel hard aan het uh, trainen is om een uh, tourgolfer te worden. En dat hebben we allemaal uitgelegd. Een tourgolfer die dus met wedstrijden zijn geld gaat verdienen. Maar we hadden het over trainen. 30 uur in de week. Hoe moet ik me dat voorstellen? Je gaat naar de baan en dan... Ja, dan gaan ze me eerst gewoon... Misschien even gewoon een kort spel maar rond in de green. Een beetje putten chippen. En dan ze me gewoon een beetje sp specifiek gaan trainen waar je... Ja, maar de met putten met en chippen, hoe lang doe je dat dan? Ja, het is gewoon echt heel erg verschillend. Als je moet gewoon echt daar moet trainen, dan moet je echt misschien... Twee, drie uur daar oh, oké okay. en dan moet je echt gewoon... Ja, echt gewoon beter moet worden. Oké, okay. en dan als je uitgechipt bent? En... Ja, dan... Uh, Ga je gewoon weer met een ander model van het spelen verder? En als ik dan aan het trainen denk, denk ik dan aan een uur trainen of, of twee uur? Of wat nee, het zijn echt, uh, echt gewoon, echt tot, ik probeer 30 uur te halen, dus probeer er gewoon zo lang mogelijk door te blijven trainen. We hebben het over 30 uur gedeeld door 7, dus dat is nou uh, ongeveer 6 uur. 6 uur per dag? Ja, ongeveer. Moet je, moet je ongeveer proberen te halen. En dat hou je nooit met je school? Ja, gewoon laat. Gewoon te laat doortrainen. En hoe doe je dat dan bijvoorbeeld in de winter als het omzitter zo donker is? Nou, als je gewoon... Ik heb een vriend zin, Die heeft een huisje in Spanje. Ah. En dan ga je gewoon daar uh, een paar weken heen. Ja. dan uh, het is lekker weer. En, maar dan krijg je ook vrijstelling van school, of niet? Ja, nou, je doet meestal gewoon... In de winter doe je gewoon elke vakantie. Ga je daar dan gewoon heen. En dan van ochtends tot s'avonds laat ben je alleen aan het golven. Ja. Je eet je minder zeg. Dus dan moet je echt jongeren. Heb je ook een speciaal dieet? Wat je volgt of niet? Nee, dat niet. Maar ik probeer gewoon gewoon uh, gezond te blijven leven. En wat is wat? Dan eet je dus uh, de schijf van vijf. Maar eet je bijvoorbeeld voor een wedstrijd anders dan? Nee, ja, je gewoon begin voor een wedstrijd wel gewoon goed ontbijt. Dus je stoel de bezig bent. Ja. Maar echt specifiek, nee niet echt. Niet aan niet en niet meer proteïne, niet meer... En als jij aan het spelen bent, want hoe lang duurt een wedstrijd? Nou, zeg maar, je speelt dan 18 hores meestal ben ja? je uh, ongeveer vier bezig. En neem je dan wat te eten mee of? Ja, ik gewoon proberen uh, gewoon fruitdrank. Maar okay. ja, dan moet je als heel wel koud blijft, anders je zo niet echt te drinken. Nee. Okay. En gewoon broodjes. Gewoon. En wie en zo'n meneer die met jou meeloopt op een wedstrijd? En die tastel? Ja. Dat is een kaddy. Oké, oh, okay. en dus en wie is jouw kaddy? Mijn zus. Oké, okay, en wat doet je... Oké, okay, dan heb je dus een trainer. Dat is je vader. Ja. Uh, je, uh, de caddy is je zus. Ja. En wat blijft er voor je moeder over? Een taxi. Oh. Oké, okay, nou ik... Uh, Paula, als je dit hoort, dan uh, moet je voor een keer mijn geld vragen, denk ik. Goed, dus je hele familie staat helemaal achter je en die steunt je. Ja. Ja. Maar met jouw zus, die, die race in auto's. Ja, klopt. Dus je ouders zijn inderdaad alleen maar onderweg naar de ene wedstrijd, naar de andere wedstrijd. En ook met de wolf bezig en een hele professionele manier van leven denk ik nu die thuis. Ja, iedereen heeft gewoon gewoon zijn eigen leven en ieder doet gewoon wat hij leuk vindt. als het kan helpt iedereen elkaar gewoon graag daarmee. Maar je zus wil ook professioneel gaan rijden? Ja, ze doet gewoon nou gewoon voor de hobby en ja, wie weet wat er van komt. jij hobbyt en wil van je hobby werk maken. je ouders die hebben inderdaad ook een hobby en je werk er al van gemaakt. Ja. Het is wel ontzettend leuk dat je dit kan doen, hè? Ja, je moet gewoon je kansen pakken, die je kan krijgen. Ja, absoluut. En, en, en je vriendin gaat mee naar elke wedstrijd? die gaat kijken, Nee, dus uh, Nou, een paar keer mee geweest, gewoon naar de wedstrijd, toen ik net klaar ben. Mm -hmm. Dan komt zij er met mijn zus, eraan uh, En vindt ze het leuk om te kijken, of is zij niet echt van een kogel? Volgens mij vindt ze het wel leuk. Ja, ze vindt het leuk om jou te zien, maar ik kan me voorstellen, ik vind golven best een leuke sport om te doen, maar om er naar te kijken... Ja, nou, zij komt dan gewoon, als je er net klaar bent, en er nog één rol, dan komt zij meestal... Uh... Ja, dan, uh, nou ja, maar goed, als ze echt heel veel van je houdt, dan gaat ze de hele wedstrijd mee, dan misschien kan ze je caddy zijn. Nee, dat... Uh... Dat wil jij niet? Nee maar oké wel gewoon nog steeds uh, bij de wedstrijd blijven dus, uh. en uh, bijvoorbeeld een uh, moet wel weten welke, met welke clubs jij het liefde spelt en welke wel mm -hmm. als jij een, een, een, een, een, in, in het zand ligt of zo mm -hmm. dan, ja, dan begrijp ik dat je een sandwich moet pakken maar mm -hmm. als je ergens anders ligt dan pakt je pakt Melanie dan in een keer een goede club of zeg je dan nee. tegen haar ja, ik zeg meestal wel gewoon tegen doen maar soms vraag ik ze wat ze jou hier doen zij je dan doen en zegt ze ja ik zou het zo kunnen doen Mm. En dat ja, is, dus ook is niet gewoon niet gevaarlijk Want als zij zegt bijvoorbeeld Zou ik hier een vier pakken of een vijf En zij zegt nou pak je vijf maar En je slaat helemaal verkeerd Heb je dan niet zoiets van oh had ik nog maar niet meer geluisterd Nee want jij ja, uiteindelijk beslist toch zelf wat jij doet Dus je kan nooit iemand de schuld geven Heel goed ja nou, Er zijn altijd mensen die altijd anderen de schuld geven zichzelf. Ja. Eh, maar daar heb je niet zo'n last van Dus als ja. jij de keuze maakt van een club Dan ja, is je niet maakt... achteraf eh... ja, Jij maakt de keuze dus niet anders nou, we kunnen wel advies geven, maar jij moet uiteindelijk tot de knoop doorhakken. Ja, nou, ik vind het een hele mooie afsluiter. Ik vond het ontzettend leuk dat je hier was. En ik hoop dat je heel erg uh, veel gaat bereiken met golven. En dat je binnenkort, uh, dat we je, ja, je naam in de kant mogen lezen. En in ieder geval ontzettend veel succes met het uh, aankomende uh, kampioenschap wat je gaat doen. Of wedstrijd die je gaat doen. En ik hoop dat als je een keer een wedstrijd wint, dat je me belt. En dan vragen we je gewoon weer terug in de studio. Oké, zo ik doen? Oké, okay, en we gaan afsluiten met, uh, met een nummer van David Quetta. En ik bedank alle luisteraars voor het luisteren naar Flex Radio. Ik ben er elke tweede woensdag van de maand met een nieuwe gast. Uh, een gast die uh, nou, in ieder geval tussen de 12 en 16 is. Die uh, talent heeft of die wellicht al Nederlands kampioen is geweest. Of... Uh, een aanstormend talent is het maakt niet uit wat je doet het maakt niet uit uh, uh, hoe je het doet als je in de uitzending wil komen dan uh, moet je me bellen op 06 290 flexradio 06 290 en als je iemand kent die aanstormend is of heel erg goed in een bepaalde, uh, bepaalde sport of hij kan heel goed koken of is professioneel danser of naar nu op, bel me dan komen nu in flexradio ontzettend bedankt voor het luisteren en we sluiten af I didn't put a shoe dog. I thought it was a long time I'm the, the I'm so fucking, at I'm so mad so mad I'm so mad at you I'm so I'm so mad at I'm so I'm so I'm I you I just wanna make you sweat I just make you I just really make you I just really make you sweat I just wanna make you smile. I just wanna make you smile. I just wanna make you smile. make you I go your I so back. I'm option, oh, you, to, you, to. Be, you to I just really make you sweat just And that was Snoop Dogg and met a with a new name. Ik wilde iedereen nog even heel hartelijk bedanken. Ik heb niet genoeg tijd om, uh, om uh, de muziek nog in te starten. En dat maakt er gewoon helemaal niet uit. En we gaan even door met het laatste nummer. Ik bedank iedereen en ik hoop dat jullie volgende keer weer luisteren. Dat zal toch wel, denk ik, tuurlijk. Het ja. flex radio. Het wetsen van Zioffel. Via kabel 104.5. En in de eten op 106.9. Straks nee. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur.